Voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Altijd denken met extra korting? Download de Tango app. Nu bij Plus, Euroweken. Met deze week heel veel aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. Een liter fles, 1 euro. En plus wintergroenten per stuk ook voor maar 1 euro. We doen het je mee, plus. Bundels van Hollands Nieuwe krijgen supergoede reviews. De Consumentenbond geeft ons een 8.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 Staatsloterij al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Plus. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig.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 1 plus 1 gratis. Diverse soorten The Flower Farm. 1 plus 1 gratis. En Dr. Utke Big Americans. 1 plus 1 gratis. En voor die Jumbo. Goedemiddag, het is 2 uur. q News door nu.nl Goedemiddag, de persoon die afgelopen vrijdag iemand beschoot bij de gevangenis in Alva aan de Rijn... is nog altijd op de vlucht. Volgens de politie is er nog niemand aangehouden en is ook het motief onduidelijk. Meerdere media zeggen dat Christopher Z het doelwit was. Zij was betrokken bij de zogenoemde martelcontainers. Die waren in het dorp Wouwse Plantage in Brabant. De politie kan het alleen nog niet bevestigen. De advocaat van de verdachte in de Barendrechtse zedenzaak... pleit voor een lagere straf. Het OM eist 14 jaar cel en tbs tegen die man... maar volgens een advocaat is acht jaar voldoende. Een langere straf zou zijn tbs-behandeling juist weer belemmeren. Over ruim een maand doet de rechter uitspraak. Denemarken is deze week afwezig... bij het economische topoverleg in Zwitserland. De Deense regering blijft thuis... en dat komt door het conflict over Groenland. Trump wil dat eiland innemen. Meerdere EU-landen willen dat voorkomen met een NAVO-missie... Twee Nederlandse militairen waren daarom in Groenland op een verkenning... en hebben hun eerste verslag klaar. De commandant der strijdkrachten vertelt wat daarin staat. Je kunt niet grootschalig daar gaan oefenen. Daar is de infrastructuur niet op gebouwd... terwijl je wel onder hele moeilijke omstandigheden moet kunnen opereren. Nou, dan moeten we dus in kleinere groepen... bijvoorbeeld met kleinere groepen maar in e doen. En op die manier hebben zij dat in kaart gebracht samen met de bondgenoten. Dat was te horen bij de NOS. En het is vandaag Blue Monday. De zogenoemde meest depressieve dag van het jaar... valt altijd op de derde maandag van het jaar... omdat er dan een soort horrorcombinatie ontstaat... van somber winterweer, financiële zorgen na de feestdagen... mislukte goede voornemens en ook nog een lage motivatie. Maar in Overijssel hebben ze daar dus helemaal geen last van. Blue Monday, wat zegt u dat? Helemaal niks. Zeker de tegenhanden van Good Friday of weet ik veel. Nee, ik ken het niet. Blue Monday is de dag waarop de meeste mensen zich het zipst... Oh god, ben ik helemaal vergeten om mee te doen. Dat hoor je bij rtv <laughs> Oost. Nou, je kunt er dus ook niet echt aan meedoen. Wetenschappers zeggen uh, dat het uh, niet klopt... dat er één specifieke dag aan te wijzen is voor zoiets. En noemen het vooral een marketingstunt. Het weer dan nog van Weerplaza, zon en wolken. En het is 4 tot 7 graden. Morgen vooral in het binnenland veel zon en iets zachter. Flitsmeister meldt vertraging op de A4, Dinterloord, Antwerpen... tussen Zoomland en Hoge Heide, 6 kilometer, 50 minuten sta je vast. En ook op de A58, flinke vertraging, bergen op zoom Vissingen tussen Zoomland en Hoge Heide, 6 kilometer, ook daar, 50 minuten... komt daardoor een gekantelde vrachtwagen. Flitsers op de A7, Den Hoever Amsterdam bij 28,7... en de A12, Duitse grens Arnhem, 139,2. Vanaf volgende week maandag, de Q. 500 van de 90's. je kunt stemmen via Qmusic.nl en de Qmusic-app. Oh god, ik, ik... helemaal vergeten naar meer doen. Nee, we gaan zondag uh, pas de stembus sluiten. Dus je kunt nog heel de week stemmen. Uh, Diana Hollander, Peter de Boef en Lieden bij de Graaf... die waren er op tijd bij, stemden op de allereerste van Christina Aguilera. Q.500. Hey.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 Christina Aguilera, haar allereerste hit uit de 90s en haar grote doorbraak, Genie in a Bottle. Even een opwarmertje voor Q, top 500 van de 90s. Ja, Zo'n twee uur geleden heeft mijn vriend Menno Barreveld... de stemweek voor de top 500 van de 90s feestelijk geopend. We met hebben meteen een uur lang alleen maar 90s klappers. Tot aanstaande zondag heb je de tijd om je favoriete nummers aan ons door te geven. En dat allemaal op Blue Monday. Ook dat nog. Het zou de meest deprimerende dag van het jaar zijn, maar daar geloven we niks van. En anders werkt zo'n trip down memory lane ongetwijfeld ook wel. He? Even terug naar de onbezonnen tijd waar je in alles nog kon. Uh, Vriespuik, blijf van je zuster af. Van nou af aan legt iedereen hier in zijn eigen nest. Kijk, ja, alles kon in de 90's. Je persoonlijke top 40 van je favoriete 90s liedjes. Ik deed dat altijd in de wiskundeles. Het ruitjespapier was namelijk ook erg handig om een eigen hitlijst mee te maken. Nu surf je naar onze site of download je gewoon de Q Music App. En over Blue Monday gesproken. Vandaag belooft het echt een heel blauwe maandag te worden. In het geval van veel zon, blauwe lucht en op de radio. Ook nog even Jonas Blue. Nou, als je daar niet blijven wordt wegen weken niet meer hoor. We're gonna ride, ride, ride, ride, we gaan rijden, rijden, rijden, rijden, rijden, rijden, Morning, got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many's a meaning of oh, rising up ahead. Something to stay, The reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing.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 I will cleanse the slate. Yesterday's give and take is washing away No matter what I lost No matter what I want The only thing that matters Is to keep going on All I need is a dream At the end of the day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 er ook uh, genoeg grapjes in zitten voor volwassenen. Dat werkt altijd top, hè? als de makers van een film dat voor elkaar krijgen en dat de kinderen het dan niet doorhebben die volwassen grapjes. Want mijn uh, kids, die hebben hem in de bioscoop gezien en die zeiden dat het een superleuke film is. Ik heb het over Zootropolis 2. De soundtrack daarvan is geschreven door Ed Sheeran en die wordt gezongen door Shakira. En deze hele week is het The Q-Music Alarm 5. Shakira, Zoom Maximum Maximum And we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.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 zo'n Waka Waka 2.0. Het is uh, Zoe, de alarmschrijf deze week. De nieuwste van Shakira. I just love somebody. Zometeen hoor je love somebody. Morgan Wallen en we doen de vergeten liedjes shuffle. Nu bij Plus, Euroweken. Met deze week heel veel aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak Groente, per stuk 1 euro. En b Light, Original en Romig per kuip ook voor maar 1 euro. We doen het je mee.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 Plan een afspraak op belisol.nl Belisol, liefde voor het vak. Laudius. Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Hé, hey, pst, sla die doos chocolaatjes toch lekker over. Probeer wat nieuws. Ga voor Valentois. Easytoys.nl Nu 30% korting op alle 400 thuisstudies. Laudius.nl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 Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl slash woonverzekering en krijg 10% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino. Geniet maar even van dit McDonald's momentje.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 18 plus speelt dus. Ja? Echt serieus? 7, 7, oh, wat oh, een geld! 50.000, ja. wat verdenken Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Succes, Klaas. We gaan jouw enorme kennis zeer missen. De Big Data-specialist van Rosalie's IT-bedrijf vertrekt. Ze zoekt een vervanger die groot kan denken. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb is Indeed. Inderdaad. Want bij Indeed regel je alles vanuit je eigen dashboard. Vacatures plaatsen, kandidaten beoordelen en zelfs virtuele interviews doen. Ga naar indeed.com slash tegoed en krijg 100 euro tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbus. Fans van extra extra veel voordeel.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 En fans van extra extra schone vaat? In de startblokken. Nu naar Aldi voor de XXL Voordeelweken. Met Una Vaatwas tabletten Classic. 100 tabletten voor maar 4,99. Fans van voordeel. Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl Bundels van Hollands Nieuwe krijgen supergoede reviews. De Consumentenbond geeft ons een 8.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 Het is tijd om te relaxen. Dat is typisch trendhopper. Ontdek met Villa4You hoe heerlijk een uniek vakantiehuis kan zijn. Geniet van een privézwembad of fantastisch uitzicht over de bergen. Boek op Villa4You.nl Ook relax het nieuwe jaar in. Ga naar jouw trendhopper of naar trendhopper.nl Boek nu een vakantie, dichtbij of ver weg, bij Villa4You. Unieke vakantiehuizen. Verliefd. Verliefd op Curaçao. De nieuwe bioscoopfilm vol zon, zee en romantiek. Welkom. Curaçao is het einde. Eilig van de liefde, zeggen ze. Ja, echt? Ja? <laughs> Verliefd op Curaçao. Nu te zien in de bioscoop. Ook Verliefd op Curaçao geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbom. Het leukste cadeau in het donker. Good bacteria, Jaco. Lekker! Yakult Plus, met persiksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora. En bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu. Yakult Plus. In de oranje verpakking. De Leapmotor B10 blijft indruk maken. Verrassend ruim, boordevol standaard opties en nu ook beschikbaar als hybride. Ideaal voor werk en privé. Je rijdt de B10 al vanaf 27.995 euro. Maar de echte waarde, die ervaar je zodra je achter het stuur zit. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, Leap Motor, gewoon een slimme keuze. Op de meeste plekken schijnt de zon, soms afgewisseld met wat bewolking. Het is een graad of 7. Morgen krijgen we nog zo'n dag. Vertraging op de A4 Dinteloord Antwerpen. Tussen Zomland en Hoge Heide, 6 kilometer, half uur. En de A58 Bergen op Zoom vissingen Tussen Zomland en hoge Heide, 6 kilometer. Ook daar een half uur vertraging komt door een gekantelde vrachtwagen. Wim van Helden. En dit is Morgan Wallen. Sounds better with you Rumors going all over town Can't keep my name out to the mouth these days Yeah, they say I live too fast to settle down Truth is I just ain't about these games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 Dat krijg je met die naam. Elu Beck? Nee. Eh, uh, Elu Black en Afro Jack in my world. Vince, vergeet mijn liedje. Vergeet mijn liedjes, shuffle. En vergeet mijn liedje. Drie willekeurige tracks uit de Vergeet mijn liedjes playlist. Die bestaat inmiddels uit duizend vergeten liedjes. Drie van die Oja-momentjes. En Tim die kan mijn gedachten lezen, denk ik. Die stuurt net een appje. Ha Wim, de vergeven liedje Shuffle. Misschien iets met 90s ter opwarming voor de top 500 van de 90s. Nou, dat vind ik echt een top idee, Tim. Hadden we zelf ook al bedacht. Maar leuk dat je meedenkt. Uh, omdat je er vanaf nu natuurlijk kunt stemmen voor de top 500 van de 90s, Drie liedjes waar je misschien niet zo snel aan denkt voor je stemlijstje. Maar die wel heel leuk zijn. Oh ja, uit de 90s Jewel... Voor games, Of ga je voor... <laughs> Eén heetje gehad. Soap. This is how we party. Kun je ook voor kiezen? Of ga je voor Alia. Are you dead somebody? Dr. Doelidol was dit, hè? Say yes, I say no. wil je horen in een vergeving liedje shuffle? Jewel, soap of aliyah. You, music. You sound better with you. Kom jij nou David en Talk To Me. Wim, vergeet mijn liedje. Vergeet mijn liedjes, shuffle. En vergeet mijn liedje. Puk, Kleeman, die zegt... Oh Wim, wat een klassiekers. Heerlijk om ze zo allemaal te horen. Kun je niet gewoon één opname doen met alle, alle drie de liedjes achter elkaar? Problem solved. Het idee is dat je wel uh, één van de drie gaat kiezen. Maar we hebben wel een, uh, een overtuigende winnaar. Uh, Martijn van Bekhoven gaat voor Alia, 100% zegt hij. Tom gaat voor Jewel met Foolish Games, te lang niet meer gehoord. En Sanne die zegt de Soap met This is how we party. Uh, soap uh, die heeft uh, slechts 8% van de stemmen. Dan hebben we er nog eentje met 28%. En eentje overtuigend gewonnen met 64%. Maaike, waarom kies jij voor Jewel? Oh, heerlijk. Just sentiment. Wat komt ja. er bij je naar boven als je het hoort? Uh, ja, dan voel ik me weer uh, even heel jong. Wat is heel jong? Uh, ja, hoe oud was ik? Ik denk, uh, ja, of 16. En dan, denk ik? dan lullen we nu even nergens meer over. Doe het misschien. Nee. Even, ja. <laughs> hey, je kunt er nog op stemmen, natuurlijk, want de stemweek is uh, net gestart voor de top 500 van de 90s. Want, uh, ik, Ach, hoor dat, ik hoor dat jij hier gelijk weer een trip down memory lane mee beleeft. Ja, zeker. Alleen hoor je Marie nooit meer? Nee, jammer. Nee. Met recht een vergeven liedje en bij deze even vol in de spotlight voor de stemweek van de top 500 van de 90s. Jewel met Foolish Games. Hey, Shuffle. Tell smoking your cigarettes and talking over coffee your philosophies are not baroque mood. you you loved mozart and you'd speak of your loved ones as i clumsily strummed my guitar What well, excuse Met Teleka komt eraan. En het laatste nieuws met Fien. De Amerikaanse president Trump heeft ook ons land... een dreigende brief gestuurd. Oké, okay, even een raadsel. Welke 90 s hit is dit? Yes, Eiffel 65 inderdaad met Blue. En vanaf maandag hoor je er nog veel meer. Q Music neemt je mee terug naar de jaren 90. In de Q Top 500. Jouw favoriete via Q-Music.nl Ga je in 2026 veel de weg op? Let dan even goed op!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 de Q-top 500 van de 90's wordt mede mogelijk gemaakt door Kansi Power to go. Deze is voor jou, supermoeder die race rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je Kansi appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kansi Power to go. Beleef de magie opnieuw. 19 jaar later gaat het verhaal verder in de theatersensatie Harry Potter. Vanaf maart live te zien in het Aanvast Circus Theater Scheveningen...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 Zo krijg je 15 plus 15 gig voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld een iPhone 16. Kijk op Ben.nl. Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 kadetten uit eigen bakkerij voor maar 99 cent. Tot zo bij FOMAR. Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen. Yes! Ze zijn er weer, de Giga Gamma Deals. Nu 1 plus 1 gratis op deurkluxets Wenen, Parijs, Porto en Hera. Bekijk alle Gigadeals op gamma.nl. Werkzoeken.nl voor campagnes met een lage kost per haier. Yes! Cadeautjes kijken! Trakteuren! Er zijn honderdduizenden kinderen in Nederland die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat er thuis geen geld voor is. Post.nl helpt Stichting op om zoveel mogelijk kinderen verjaardagsgeluk te bezorgen. Help ook mee! Doneer een cadeau en verstuur hem gratis. Kijk op post.nl.nl/slash verjaardagsgeluk. Hey ZZP'er, maak je plannen waar dit jaar. Met de support van Nationale Nederlanden. Start 2026 goed en begin nu met het opbouwen van jouw pensioen. Ga naar nm.nl slash Onze support heb je. Let op, beleggen kent risico's. Je kunt een deel van je inleg verliezen. Nu de mooiste deals bij Bol. Met kortingen waar je ja tegen zegt. Zoals...